10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft twee gasputten bij Tolbert buiten gebruik gesteld. Ze liggen in Tolberter Pettenpolder, die ontruimd moet worden omdat er water over de dijk dreigt te stromen. De naam legt uit. Nou, we hebben enerzijds de putten die dus de diepe ondergrond liggen waar het gas uitkomt, die zijn veilig afgesloten. Die zijn op meerdere plekken zijn er afsluiters geïnstalleerd, zodat het gas er niet uit kan, maar het water er ook niet in kan. En daarnaast zijn de locaties die van origine onbemand zijn opgeruimd en alle losse spullen zijn verwijderd... zodat de locaties gewoon veilig achtergelaten zijn en er niets kan gebeuren mocht het water komen. Tientallen bewoners hebben de Tolberter Pettenpolder verlaten. Ook in de regio Rijnmond veroorzaakt het water problemen. In Dordrecht deelt de gemeente op verschillende plaatsen zandzakken uit. Het water in de rivieren heeft daar zo'n hoge stand bereikt dat het over de kades dreigt te stromen.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 19 januari wordt de gestaakte bekerwedstrijd zonder publiek overgespeeld. De KNVB zegt dat het niet onwelwillend tegenover het verzoek staat... om vrouwen en kinderen toe te laten. Wel wil de bond eerst een goed plan van aanpak zien. Het weerbuien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Ook buiten de buien om waait het stevig... staat een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee komt het tot storm, windkracht 9. Bovendien kunnen vooral in de noordelijke provincies... zeer zware windstoten voorkomen... Wordt vandaag 8 graden. Vanavond en vannacht houden de bijen aan en de wind zwakt maar langzaam af. Morgen overdag wordt het een stuk rustiger. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Nederland verspeelt miljoenen aan groene subsidies. Ajax wil vrouwen en kinderen toelaten bij de over te spelen bekerwedstrijd tegen AZ. Niet alleen de kerkgangers vergrijzen, ook het kerkkoor. Iedereen wordt toch wat ouder. De, de, de jeugd verdwijnt uit de kerk. En uh, dan zijn wij nog een relatief jong koor. Maar ja, de meesten zijn ook al boven de 50 inmiddels. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna vier minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Al jarenlang worden tientallen miljoenen euro's aan groene subsidies verspeeld in ons land. We investeren wel in de ontwikkeling van duurzame technologie, maar er is geen geld om die nieuwe producten ook echt op de markt te brengen. En daarom verdwijnt al deze kennis naar het buitenland. Matthijs Hieschemuller, wetenschapper aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe weet u dat? Nou, ik weet dat niet voor alle technologie natuurlijk, maar wel voor de sector milieu en energie. En um, we zien daar dat uh, als we het hebben over doorbraaktechnologieën... nou, daar zijn er niet heel veel van. Wat zijn dat? Door, wat dat, dat zijn echt uh, mooie technieken die uh, in principe op de markt zouden concurreren. Dat zijn dus hele goede, zeg maar knappe uitvindingen... die al het hele traject hebben afgelegd van onderzoeksfase... Uh, en dat ze bewezen hebben te werken en gedemonstreerd zijn... en dan net voordat ze op de markt komen, als het ware, het toch niet redden. Uh, daar zien we in Nederland heel vaak van dat dat niet lukt. En uh, die klachten die zijn er ook al van decennia. Ja, we stoppen er geld in om het te starten, we steunen het. En, maar de vervolgstap blijft eigenlijk uit. Dat klopt en dat heeft te maken met het feit dat uh, we in Nederland een tekort hebben niet aan geld. We hebben heel veel geld. Mm -hmm. uh, er zijn ook veel investeringsfondsen, maar die investeringsfondsen... die prefereren op dit moment natuurlijk zeg maar de, de koopjes, de, de makkelijke dingen, de buy-outs... waarvan je precies weet wat voor risico je hebt. En hier gaat het vaak net om wat meer risicovolle investeringen. Ja, ja waarvan je niet, weet, uh, niet zeker weet hoe het afloopt. Laten we eens een voorbeeld uh, bij de kop nemen. Nou ja, waar ik mijzelf de laatste tijd mee heb beziggehouden... is uh, de zonnepanelenfabriek van uh, Heliantos in uh, Arnhem. Ja. Die zonnepanelenfabriek uh, uh, maakt dunne film zonnepanelen... Um, en um, die, is, die zijn in de jaren 90 uitgevonden door AXO. Die zijn um, in eerste instantie samen met Shell ontwikkeld door en daar Axo. Is, uh, aan verleend om dat, uh, daar is subsidie aanverleend. Daar is toen uh, veel uh, subsidie in gegaan. Hoeveel? Toen heeft. Um, wacht even, dus dan vervolgens zijn ze dus door Axo overkocht aan Nuon. Mm -hmm. Nuon zou dat uh, product naar de markt geleiden. Daar zijn toen ook afspraken over gemaakt. Um, en Nuon die uh, moet van zijn investeerder, dat is het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall, die fabriek uh, sluiten, dat hebben ze gedaan. In totaal is daar aan overheidssubsidie, als je het hebt over onderzoek, is daar dus 20 miljoen in gaan zitten. De gemeente Gelderland heeft daar nog eens 7 miljoen bij gedaan uh, voor, um, ik meen het, uh, het, het in orde brengen van bedrijfshallen. En als we dan goed bedenken dat Nuon daar zelf ook nog eens 85 miljoen in heeft gestoken. En Nuon was tot voor zeer kort een bedrijf uh, waarvan gemeenten en uh, provincies aandeelhouder zijn. Dan kun je wel zeggen dat daar vanuit de Nederlandse gemeenschap uh, meer dan 110 miljoen euro in is gestopt. En Zo. dan hebben we het nog niet over het private geld wat er nee. is gegaan. En wat is er toen gebeurd? Want het is dus niet van de grond gekomen, hier in Nederland in ieder geval. Um, wat er gebeurd is, is dat NUON is overgenomen in 2008, 2009... door de Zweedse staat, zou je kunnen zeggen. En dat men bij vattenval al vanaf het eerste moment heeft gezegd... Uh, wij gaan niet uh, door met het produceren van zonnepanelen... want wij zijn een energiebedrijf, dus dat hoort dan niet... zoals dat heet tot onze core business. Maar zonnepanelen, dat, dat is toch energie? Jawel, maar de productie van die panelen, daarvan zegt men, uh, dat doen wij niet. Wij willen wel energie verkopen aan klanten, maar wij gaan niet zonnepanelen produceren. We produceren ook geen ja. windmolens. Nou ja, daar kun je dus over van mening verschillen. Maar hoe maar illustratief is dit voorbeeld ook. nou? Want uh, er worden uh, verkeerde keuzes gemaakt, lijkt mij ook. Um, ik denk niet dat het, dat het een heel groot probleem is dat, dat Nuon op zich dit moet verkopen. Ik denk dat Nuon dat zelf ook niet gewild heeft. Het grote probleem is er dan dat er dus te weinig uh, fondsen zijn... die je kunt gebruiken om zo'n uh, technologie de allerlaatste stapjes te laten uh, zetten. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor uh, milieu en energie heel illustratief is. We hebben vijf jaar geleden een situatie gehad... toen hadden we in Nederland een, een opkomend groot bedrijf dat heet E-Concern... Um, nou, dat werd ook door de politiek gezien als de doorbraak van Nederland, om het zomaar te zeggen. En um, uh, dat bleek op een gegeven moment uh, ja, misschien ook iets te hoog gegrepen. En um, toen zijn er allerlei mooie technieken die zijn op de markt gekomen. En de windturbines bijvoorbeeld, die zijn naar China gegaan. Dus in Nederland hebben we dan de kennis. In China ja. worden ze dan gebouwd. En dan ja. blijkt dat de ambtenaren ook van het ministerie van EZ... zeggen van, god, dat is toch hartstikke mooi. Wij zijn een kenniseconomie. En dus die zijn er eigenlijk ook nog best wel tevreden mee... dat we die kennis dan hier hebben... maar dat dan het product, de maakindustrie, dat die dan elders zit. Ja, want het is dus gewoon zo. We bedenken hier projecten... maar die verdwijnen uiteindelijk voor een halbe naar het buitenland. En wij hebben daar tientallen miljoenen euro's in gestoken. Stoken. Ja, weggeld. Hoeveel euro krijgen we eigenlijk terug van die zonnepanelen? Um, wat op dit moment gebeurd is, is dat nu al een bot heeft gekregen uit Qatar... van een bedrijfje dat heet Solmatec Dat is dan van een, een, een rijke Qatarees En die wil daar een demonstratieproject in Qatar van maken. Um, die zou daar 3,5 miljoen euro voor uh, geven. Dat is, en we hebben er 112 in gestopt. Nou ja, die 3,5 miljoen euro, dat is dan net wat minister Verhagen heeft gezegd... dat hij eventueel nog... Uh, kan terugvorderen van nu ongeveer datzelfde bedrag ja. zou het zijn. En het erge van deze kwestie is dat wij absoluut niet geloven... dat in Qatar überhaupt die zaak geproduceerd kan worden. Want als dat zou kunnen, dan zou je nog kunnen zeggen... daar kunnen we vrede mee hebben. Maar dat is zelfs niet zo. Dus die technologie verdwijnt dan met name hier in Nederland weer. Word ik toch bij waarom Qatar die dingen wil hebben? Nou ja, daar zitten natuurlijk overal in de wereld rijke, ambitieuze mensen. die dan een emir zoeken. die daar nog wat meer geld in stopt. Ja. Uh, dus dat zal in dit geval wel gebeurd zijn. Ja. Ik, ik krijg toch ook het gevoel dat. Uh, nou ja, en ik denk de luisteraar ook wel. dat Nederland misschien maar moet stoppen met subsidie te geven aan dit soort uh, projectjes? Uh, ik denk dat uh, het heel goed is om het. Uh, het subsidiëren van technologische innovatieprojecten te heroverwegen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is... Wat bedoelt dat, u daarmee met heroverwegen? Uh, nou, dat we het op een verkeerde manier aanpakken. Kijk, in de eerste plaats is het zo dat waar het gaat om de onderzoeksfase... dat we in Nederland heel veel geld wat we besteden... naar mijn gevoel niet aan kleine innovatieve ondernemingen geven... maar eigenlijk aan overheidsinstellingen. Hè, ons Nationale Onderzoeksinstituut, ECN, krijgt heel veel... Uh, onderzoeksgeld. Dat staat zelfs ook in de officiële regels. Er mag door geen enkele andere instelling onderzoek gedaan worden naar bepaalde technieken, als daar mm -hmm. ook het ECN bij zit. Nou, dat heeft naar mijn gevoel toch het gevolg dat er wat mon monopolisering plaatsvindt. En, uh, nou ja... Ik denk dat maar moeten de moeten voorwaarden door... waaronder we moeten... die ja, subsidie ja, wordt gestrekt verstrekt ja. gewoon dus op de dat schop. we in de eerste plaats dus moeten die voorwaarden moeten veranderd worden in de zin dat je moet meer geld naar ondernemers geven en dan moet je tegen die ondernemers zeggen hoor dus als u winst gaat maken dan moet u op een gegeven moment dat geld uh, aan de staat terugbetalen zodat we dat weer aan andere sympathieke technologische projecten kunnen geven. En op het moment waar we nu mee zitten... zie je dat eigenlijk het omgekeerde gebeurt. Het ministerie van EZ zegt tegen ondernemers... jullie krijgen raar, wel ja. subsidie, maar jullie mogen geen winst maken. Ja, Want dan moeten jullie een private investeerder zoeken... waarvan we net ook constateerden dat die er eigenlijk te weinig zijn. Ja, zeker uh, op dit moment van crisis. Juist. Hartelijk dank, Matthijs Hiesermuller... wetenschapper aan het Instituut voor Milieuvraagstukken... van de Vrije Universiteit van Amsterdam.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 De gemiddelde Nederlandse kerk draait voor een groot deel op vrijwilligers. Op iedere professionele kracht zijn er 170 vrijwilligers actief... en die worden, net als de gemiddelde kerkganger, steeds ouder. Mariela Beers ontmoeten er 10 die al meer dan 30 jaar actief zijn. Ja, dat ging heel ja goed vond ze het leuk? Ze vond het heel leuk. En ja, ze gingen, ja, ze gingen echt. Ja, dus ja. uit. In de huiskamer van Anne-Griet Boom uh, zijn de vrijwilligsters ja, van de ziekenbezoekgroep nou bij nou ja, Iedere maand komen we bij elkaar en dan gaan we gewoon een rondje. En iedereen schrijft even op wie ziek zijn. Nou, we hebben er meestal toch wat valen. Ze, vond het, ze vinden het altijd helemaal leuk, heel leuk als je Ach. komt. Dus ja. Maar ja, het is wel... Hey. Elke maand natuurlijk. En je moet je er even tegen verzetten. Om op visite te gaan naar zo'n iemand die ja. erg ziek is. Dat is waar. Ja. Dus ik loop altijd een paar dagen van... Nee, ja, ik moet erheen, ik moet erheen, ik moet bellen. Ja. Nou, maar ik ga er wel heen hoor. En achteraf denkt u... Ja, Fijn, uh, ja. viel best mee. Ja. <laughs> viel best mee. Ja, ja. Ja. Ja. Maar je bent er wel altijd mee ja. bezig. Ja, je bent er mee bezig. Dat zeg ik ook. Als je je niet voorbereidt gaat het niet nee. goed hoor. Dus dan gaan we daar naartoe en dan denk je, ja, ik hoor het wel. Maar die mensen zijn altijd zo blij als ze hun verhaal eens kunnen ja. vertellen. Want ze hebben dat natuurlijk wel gedaan, maar op houdt het op, want iedereen weet het. Maar wij zijn nieuw en dan kunnen ze het lekker even kwijt. En dan merk je ook aan dat ze het goed doet. Maar we hebben nu natuurlijk, uh, draaien we 30 jaar, 31. Ja. Maar uh, ik dacht dat we ja. ruim uh, 3.500 mensen bezocht hebben al die jaren. Dus het gaat eigenlijk, hebben we anders Nog een beetje tien vrouwen. Nog wel. Nou, dat vind ik, Ja. ja. Nou ja, we hopen dat het zo door. Zo Dat zijn dus de auto en de soprano. Ik vind alleen twee tenoren. de bossen zijn er nu niet. Op Tessel zijn zo'n 240 vrijwilligers actief. Het varieert van het poetsen van het kerkzilver tot het begeleiden van avondwakers. Ineke Bakker is zo'n vrijwilliger. Ze typt boekjes bij uitvaarten en is actief lid van Kerkkoor de Gospel Train, dat vanavond oefent. Een dameskoor, een herenkoor. En de gospel train. En dat is een gemengd koor. Hoeveel tijd bent u gemiddeld in een week kwijt aan de kerk? Nou, gemiddeld... Twee, tweeënhalf uur, denk ik. Net zoals met, nu met, hebben wij repetitie. Nou, dan zorg je dat ik op tijd ben dat ik de kerk losdoe, pak, lichten aan. Nou ja, dan Pas weg als de laatste van de repetitie weg is, alles weer op slot doen. En uh, ja, dan ben je toch zo... Uh, ja, toch anderhalve... Nou, twee uur sowieso mee bezig. En dan af en toe nog het diepwerk bij Dat... Uh, is het lastig om genoeg mensen te krijgen? Ja, toch wel. Ja, maar dat geldt voor alle koren. Iedereen wordt toch wat ouder. De, de, de jeugd verdwijnt uit de kerk. En uh, dan zijn wij nog een relatief jong koor. Maar ja, de meeste zijn ook al boven de 50 inmiddels. En ouder. En uh, ja, dat wordt gewoon lastiger. Mensen die uh, stoppen eerder met werk, hebben andere vrije tijdsbesteding, gaan vaker weg. En ja, dat is dus toch prioriteiten stellen. Zijn jullie ook actief bezig op zoek naar jongeren? We proberen het wel, maar ja, die hebben ook weer andere dingen. Ook in het Limburgse Tegelen werd het steeds moeilijker om nieuwe koorleden te vinden. Koster Piet Kessels. We hebben in uh, 2005 dus een, uh, een opzet gemaakt voor een nieuw koor van drie bestaande kerkkoren... waarvan twee moeilijk aan het functioneren waren. Eén had geen organist-dirigent meer, een ander had een oudere organist-dirigent die uh, ver gevorderde leeftijd had. En toen deed zich de situatie voor dat we dus beter verder konden gaan met één nieuw koor. Onder leiding van die dirigent die dan overbleef van die drie. En dat is een heel, heel goed uh, geslaagd uh, proces geweest. En misschien ook een beetje de opmaat geweest naar de verdere samenwerking op andere terreinen. Binnen bestuur, binnen andere werkgroepen. En dat uh, is een uh, succesvol verlopen. Op Texel werd de kerkdienst op zaterdag afgeschaft. Voornamelijk om de overbezette pastor te ontlasten. Maar de koren kregen zo ook iets meer lucht. parochie Henny Hin. Ja, op een gegeven moment uh, moet je ook keuzes maken. En uh, mensen krijgen het steeds drukker. Koren, die het, het hield ook in dat de koren uh, toen de tijd veel vaker, frequenter uh, zongen, zeg maar... Dus op een gegeven moment, uh, vrijwilligers hebben ook maar uh, 24 euro per dag. Vrijwilligers zijn een goed, zegt ook de Tegelse koster Piet Kessels. Zeker nu een aantal kerken gesloten zijn. Uh, niet alle vrijwilligers gaan dan over naar de kerk die open blijft. Dus een aantal mensen haakt af, vaak ook vanwege leeftijd. Dat ze zeggen, ja, dat, dat is me net iets te veel. Vrijwilligers uh, zijn, zoals eigenlijk de hele populatie van kerkgangers, oud vaak oude, oudere mensen. Zegt ook pastoraal psycholoog Anke Bischops. Maar het allerbelangrijkste dat is dat vrijwilligers... eigenlijk noodgedwongen steeds meer verantwoordelijkheden krijgen. Dus allerlei werkgroepen, die moeten het vaak... Uh, voor een groot deel zonder hulp van de, de, de pastor doen. Want die pastor die heeft zijn of haar handen vol aan... Allerlei andere dingen. Dus die, die hoopt maar dat uh, de werkgroep het zelf zoveel mogelijk af kunnen. Dus ja, dat zijn allerlei factoren waardoor het ook weer extra onder spanning wordt gezet. Dus mensen worden soms ook wat overvraagd, kunnen niet meer zo goed aan, terwijl er wel heel veel werk is. Ja, uh, je kunt ook niet altijd maar onbeperkt een beroep doen op vrijwilligers. Dan moet je goed rekening mee houden dat je dat uh probeert uh, goed naar hun agendas te kijken. En wij vinden het ook allemaal fijn, want het geeft echt heel veel voldoening. Als je iemand een beetje plezier geeft en dat je ook gewoon even die aandacht hebt. Lijkt mij ook, ja. En daarom doen we het best. Morgen, de Kerk 2.0. Als we het hebben over de Kerk van de Toekomst, dan hebben we het heel vaak over de zondag. En uh, ja, waar ik toch heel erg mee bezig probeer te zijn... is om uh, die kerk ook op maandag, dinsdag en woensdag uh, vorm te geven. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks exclusief voor vrouwen en kinderen, Ajax AZ. Is nu het ochtentumeur van Henk Spaam. Welke publieke zender je op oudejaarsavond na 12 uur ook opzette... het beeld was vol deinende en meezingende mensen. We leven in een cultuur van meezingen. Wat ze ook zingen, wij zingen mee. Ik zag veel ongelukkige vrouwen, met mannen die zichtbaar tweede keus waren. Meezingende mannen en vrouwen met Prozac-ogen en een lach van Seroxat. Om het allemaal nog erger te maken, zong Sander de Busonnier Radar Love van de Golden Earring. Hij moet het niet terugkijken, want dan grijpt hij meteen weer naar de fles, maar iedereen zong mee. Van iets wat de drie J's heet had ik nog nooit gehoord. Nu wel, en dat kan helaas niet meer... ongedaan worden gemaakt. De teksten van de drie zouden door een auteursrechtelijke organisatie... met zelfrespect... nooit geaccepteerd mogen worden. Er zijn grenzen aan de smaak. Er moet sowieso een verbod komen... op het gebruik van metaforen... in de Nederlandse kleinkunst. Ik streel de wind... en drink de regen... als hij valt, zongen de drie Hoezo... Ik drink de regen als hij valt. Dat regen valt is een conditio sine qua non. Regen valt per definitie. Als regen niet valt, is het droog. Leg dat maar eens uit aan de drie J's met hun lege ogen en garnalenhersens. hersens omdat de waarheid nooit verandert. Omdat het licht niet eeuwig brandt. Overheerst toch nooit een ander mijn verstand. Voor eeuwig leef ik vrij in mij. Mag ik hier de term randdebielen gebruiken? Ja, dat mag ik, want dat zijn de Jees. Getuige deze als poëzie gepresenteerde woordensnot. Wat is dat voor gelul? Voor eeuwig leef ik vrij in mij. Wilders zegt dat Rutte zijn excuses moet maken voor de passieve houding van de Nederlandse regering in ballingschap ten opzichte van de holocaust. Alsof de teksten van de 3J's niet veel en veel erger zijn. Morgen het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Ik hoop niet dat je... jaar geleden dat ze weer bij elkaar kwamen. Doe maar. En binnenkort uh, weer een reunie, volgens mij. Uh, watje was dat van hun plaat uit uh, het jaar 2000. Zes minuten voor half elf. Ajax wil dat de gestaakte bekerwedstrijd Ajax-AZ wordt gespeeld met publiek. En wel een heel bijzonder publiek. Ze hebben namelijk bij de KNVB een verzoek ingediend om te spelen met een publiek dat bestaat uit vrouwen en kinderen. Daniel Dekker is voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed plan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 vind ik het wel weer heel erg jammer dat de mensen die vorig jaar 21 december bij die wedstrijd waren... en uh, man zijn en zich voorbeeldig hebben gedragen, dat die opnieuw niet welkom zijn bij deze wedstrijd. Nee, en ook hun geld niet terugkrijgen. Precies. Ja. Nou heeft de KNVB in een reactie laten weten dat ze niet afwijzend staan tegenover dit verzoek... dat door Ajax dus is ingediend. Um, wel moet Ajax met een plan van aanpak komen en daarna volgt dan een formele beslissing. Worden jullie daar ook bij betrokken als supportersvereniging? Ik heb tot de reden nog uh, niet van gehoord, maar uh, normaal is wel uh, dat wij daar in, uh, in, in de voorbereidingen bij betrokken zijn. Dus dat zal ook nu gebeuren. Ja, hoeveel vrouwelijke leden heeft u eigenlijk? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen, maar uh, ik, uh, ik weet wel met zekerheid te zeggen... dat de mannen in de meerderheid zijn. En dat is natuurlijk geen, uh, geen vreemd beeld bij, uh, bij voetbalwedstrijd. Nee. Nou is Ajax op het idee gekomen na een vergelijkbare actie in, uh, in de Turkse competitie... bij een wedstrijd van Bartje was het, geloof ik. Hè? En dat werd een groot succes. Die beelden gingen ja. de hele wereld over. Dus het is ook goede PR voor Ajax misschien. Dat kwam ook heel sympathiek over en volgens mij is dat toegesloten uh, omdat het mannelijk publiek te veel had gescholden. Uh, nu weet ik niet hoe dat met vrouwen in Nederland zit, maar ik zit wel eens in het stadion en dan zit er vrouwen achter mij die, uh, die wat beter, uh, die beter kunnen schelden dan mannen. Dus ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat dan gaat uitpakken als we deze wedstrijd gaan overspelen. Maar ja goed, een mooie actie is het in ieder geval wel. En u denkt ook wel dat de arena volloopt met vrouwelijke fans? Nou ja, het is voor uh, nogmaals, het is voor, uh, voor moeders met kinderen natuurlijk een uitstekende gelegenheid om een uh, om wedstrijd van Ajax te bezoeken. Dus ik neem aan dat daar wel een grote belangstelling voor is hoor. Ja, maar nou spreekt u natuurlijk namens de de, de supportersvereniging van Ajax? Hoe, hoe, hoe vat uw achterban, denkt u, dit idee op? Want die zijn, ja, die willen gewoon ook uh, gaan kijken. Nou ja, de mannen. ik. Uh, wat ik al eerder zei, dat, uh, dat veel supporters uh, uh, teleurgesteld zullen zijn... dat zij niet zijn uitgenodigd bij, uh, bij deze wedstrijd. En dat blijft natuurlijk overheid. Uh, die wedstrijd wordt overgespeeld zonder publiek. Uh, en en nu, nu, nu is er een soort uh, ja, alternatieve oplossing... waarbij waar wij Ajax dan voorstelt, nou, dan alleen vrouwen en kinderen. Uh, maar dan blijft een teleurstelling natuurlijk voor, uh, voor de achterban... Uh, dat zij er niet bij mogen zijn. Ja, en wat vinden jullie er eigenlijk van dat Ajax uh, die kaartjes ook niet gaat vergoeden? Nou ja... Het is inmiddels bekend dat wij een juridische procedure uh, ja. gaan opstarten. Niet tegen de club, dat wil ik met nadruk zeggen. Want uh, het gaat met name om de voorwaarden die de KVB stelt uh, bij de kaartverkoop. Er uh, schijnt een artikel te zijn, 4.2 zeg ik uit mijn hoofd. Uh, waarin staat dat je in dit soort gevallen altijd je geld kwijt bent. En uh, dat willen wij toetsen bij de rechter. Dus uh, dat gaat binnenkort gebeuren. Ja. Ik zit er ook nog even te denken aan die wedstrijd. of die beelden van die wedstrijd van Veen Bartje toen. waar ook alleen vrouwen en kinderen werden toegelaten. Daar stonden toen buiten het stadion. ik geloof nou ja, zo'n beetje exploderend van de testosteron. allemaal mannen. Kunnen we dat ook verwachten bij de arena? Ja, dat weet ik niet. De, ik weet niet of die Nederlandse cultuur nou één op één te vergelijken is. met uh, hoe dat. Nee, hoe ja, dat in Turkije we zijn is. toch wat rustiger. Hè? Ja, precies. En uh, hebben is ook een, een enkele door door de, uitzondering de... daar gelaten. Ja, dat is een donderdagmiddag om half drie. Er ja. zullen ook heel veel supporters zijn die uh, dan andere bezigheden hebben. Bijvoorbeeld hun werk. Uh, maar dat zal wel onderdeel uitmaken van de voorwaarden die de KVB stelt. Want hoe ga je dat allemaal in goede banen leiden? Dus ja. uh, daar zal eigenlijk over in gesprek gaan. Ja. Wie gaat u zelf daar naartoe sturen? Uw vrouw, uw dochter? Nou, ik zoek nog iemand, dus ik uh, was met een redactrice van jullie programma al in gesprek. Maar die Oeh. moet ook werken. Dus. <laughs> ja, en Ik kan me niet herinneren dat wij een redactrice in dienst hebben die voetbalfan is. Maar ik zal het nog eens navragen, zo meteen. Okay. Bedankt, Daniel Dekker, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. We zijn aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland van de KRO. Meer informatie over dit programma vindt u op de website www.kro.nl. En zometeen, na het nieuws, Prem Radakisjoen. Prem, goedemorgen. Jij bent in Loppersum in Groningen. Ga je het droog houden? Ja... Nou, hier valt het wel ontzettend mee hoe voor die bank te zijn voor dijken. Maar hier zijn er hele andere problemen. Want het is echt een prachtig plaatsje. Leuke bakkerij. Ontzettend. Weet je wat het leuk is? Dan kom je hier nog en biedt iemand je spontaan een kopje warme chocolademelk aan. Dat zie je wat minder in het westen, Karel Johan. Maar ze hebben hier grotere problemen dan water. Want het is een artikel 12 gemeente. En Karel Johan, je raadt het nooit. Ze hebben vanavond een nieuwjaarsreceptie. Hoe durven ze handje ophouden uit het gemeentefonds... en een lekkere feestje gaan geven? Nou, ik ga dus aan ze vragen waarom. En wat heel leuk is, de, de fractievoorzitter van GroenLinks... Je zou denken, oppositie, die is voor de nieuwjaarsreceptie. En uh, dat is echt Brons. En we hebben de burgemeester. En die gaat me uitleggen waarom ik een dommerik ben. En waarom hij dus wel een nieuwjaarsreceptie moet geven. Dat gaan we allemaal bespreken. En luisteraars, u kunt ook meedoen. Want ik ga vragen aan u of u, het wel, of u vindt dat in deze tijd van bezuinigingen... Uh, burgemeester en wethouders met ons belastinggeld... nog feestjes moeten geven voor hun eigen. Maar dat doen we allemaal nadat de warme, aangename stem van Dorald... meegend u het laatste nieuws heeft verteld over het Water. Water in Groningen. Radio 1. Het NOS Journaal. In verband met het snel stijgen van het water in het Ketelmeer komt vanmiddag de balgstuw bij Kampen omhoog. Dat verwacht het waterschap Groot -Zalland. De balgstuw bestaat uit drie grote ballonnen die worden opgeblazen zodra het water binnen een uur met 50 centimeter stijgt en door de stroming de plaatsen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en Zwolle worden bedreigd. Bij Tolbert heeft de NAM twee gasputten buiten gebruik gesteld. Ze liggen in de Tolberter Pettenpolder, die vanmorgen ontruimd moest worden omdat er water over de dijk dreigt te stromen. En ook in de regio Rijnmond veroorzaakt het water problemen. In Dordrecht deelt de gemeente op verschillende plaatsen zandzakken uit. Het water staat daar zo hoog dat het over de kades dreigt te stromen. De inflatie in Nederland bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 procent. Dat is beduidend hoger dan de 1,3 procent in 2010, meldt het Centraal Bureau voor de statistiek. De hogere inflatie is vooral het gevolg van duurder aardgas en duurdere voedingsmiddelen. Het is de tweede keer na 2003 dat de gemiddelde inflatie over een jaar boven de 2 procent komt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De komende uren moet vooral het verkeer in het noordelijk kust kustgebied rekening houden met zeer zware windstoten staat file op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen de afrik Rode roodreis en Delft-Zuid, 2 kilometer. Er is een aanrijding geweest, bij Delft-Zuid is de linkerrijs ook dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradicationen. De overheid wordt gefinancierd uit ons belastinggeld... en eigenlijk gelden dezelfde regels die voor een huishouding gelden voor de overheid. Je moet de tering naar de nering zetten. Omdat de overheid minder geld binnenkrijgt, wordt van ons, de burgers gevraagd... om afstand te doen van allerlei voorzieningen. En met name bij gemeenten wordt er zwaar bezuinigd. Daarom schrappen heel veel gemeentebesturen de nieuwjaarsrecepties... Oetsum, gelegen in de provincie Groningen, is een artikel 12 gemeente. In populair Nederlands een gemeente in de schuldsanering. Desalniettemin hebben ze vanavond hier een nieuwjaarsreceptie. Betaald door, juist ja, u de belastingbetaler. Ik praat erover met de burgemeester en de fractievoorzitter van GroenLinks, dat is de oppositie. Maar luisteraars, mijn vraag aan u is simpel. Moeten gemeentebesturen in deze tijd van bezuinigingen met ons belastinggeld toch nieuwjaarsrecepties geven? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet? bel me op 0800-1121 mail naar Primtime -NL, en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1 welkom bij Primtime het is nou, we zijn dus in het prachtige plaatsje Loppersum, ik kan het echt aanraden het is jammer dat ik niet ontdek je plekje maak want dan had ik hier de hele dag kunnen rondhuppelen maar burgemeester Albert Rodenboog u bent van het CDA, waarom wilt u wel belastinggeld verkwisten vanavond hier? nou het is beslist niet en ik vind jouw opmerking dat je gewoon goed moet kijken naar het uitgeven van gelden. Heel belangrijk. En ook in tijden dat het goed gaat, moet je als overheid altijd kijken waar je het geld aan uitgeeft. Uh, dus ook als het goed gaat, uh, moet je goed omgaan met, uh, met, die, met die gelden die je binnenkrijgt van de burger. Maar dat is niet zo goed gelukt in Loppersum, hè? want u bent hoeveel jaar aan artikel 12 gemeente? Vanaf uh, 2008 zijn we bezig om de zaak weer op orde te krijgen. En dat duurt nog tot 2013. Ja. Dan hebben we de zaak weer netjes op orde. Ja, maar dat betekent ook dat een heleboel burgers bij u... U hebt voorzieningen hier uh, ingekrompen. De bibliotheek bijvoorbeeld. Uh, hebt u verkrapt, om het zo te noemen. Mensen moeten meer belasting betalen voor jullie de belasting hier ingevoerd. Dus... Vraagt van wel. Ja, dus, maar een heleboel gemeenten hebben het afgeschaft. En we hebben twee zwembaden. En dat is heel bijzonder, want in ja. Nederland sluiten heel veel zwembaden. Heb je deze week ook meegekregen. Ja. En we hebben in onze gemeente twee zwembaden. En die houden we gewoon in stand. Top. Ja. Maar waarom hebt u dan een feestje van uit Belastinggeld? Omdat het een heel klein feestje is die we organiseren voor onze vrijwilligers. wij hebben vanavond een waarderingsprijs. Die reiken we vanavond ook hmm. uit. Vorig jaar hebben we in Groningen ook een uh, item gehad rondom. Doe je het wel of doe je het niet? Toen is, is ons ook gevraagd wat kost zo'n nieuwjaars nu, ja, wat kost u? Nou, en toen hebben we... Vorig jaar hebben we aangegeven dat het nieuwjaarsreceptie in Loppensum iets van 500 euro kost. Maar burgemeester, uh, u mag niet jokken. En ik ga ervan uit dat hij in, in lijn met... Uh, want ja, Prem, ik zal je te uitleggen. We doen het in eigen huis. Ja? We halen de, de sinaas en de cola bij de Albert Heijn weg. We ja? snijden zelf kaas en worst. Dus ja. we, we organiseren het gewoon zo low mogelijk. Maar u hebt wel stroom. Er zijn wel mankracht die ervoor nodig is. De uitnodigingen zijn verstuurd. Dat kost ook geld. Maar ik heb, een... ik heb geen mooie uitnodigingen. Ik zie ook van buurgemeenten die het wel goed hebben. Die sturen hele mooie kaarten. Wij sturen een heel eenvoudig briefje... En wij plaatsen gewoon een uitnodiging gewoon in het lokale blad. Ja, maar die 500 euro, dan hebt u niet allerlei vaste kosten daarin verdisconteerd. Als je mijn kosten meerekent. Eh, ja. Mijn kosten ja, die lopen toch door. Want ik ben 24 uur per dag <laughs> ben ik burgemeester. Dus mijn kosten zitten daar niet in. Dat heb je gelijk in. Ik zal ik u om, om u een beetje. Uh, ik kijk even naar uh, Egbert Brons, fractievoorzitter van GroenLinks. Waarom ben je voor de, dat, dat dit wordt gedaan? Nou, het is heel simpel, Prem. Uh, Loppersum is een, uh, een kleine gemeente... waarbij bewoners heel erg betrokken zijn bij wat er gebeurt in de gemeente. Mm. Dat hebben we ook gemerkt toen het saneringsplan uh, vorm moest krijgen. Door... Dat en... moet je even uitleggen voor de luisteraars. Omdat jullie zeg maar, jullie handje moeten ophouden bij het gemeentefonds... Mm. moesten jullie een plan gaan maken hoe jullie met minder geld de gemeente zouden besturen. Ja? En jullie hebben ongeveer 10.000 inwoners hier? Ongeveer 10.000 ja. inwoners. En we hebben meer dan een miljoen bezuinigd in de afgelopen periode. Ja. En dat hebben we alleen kunnen doen doordat heel veel vrijwilligers zich ingezet hebben om bestaande voorzieningen in stand te houden. En dus ja, dus jullie, kort samengevat, want voor alle duidelijkheid, u zat niet in het gemeentebestuur, u bent de oppositiepartij. Ja. Maar doordat die anderen er een rotzooi van hebben gemaakt, die politici, uit ons belastinggeld, moeten nu burgers een miljoen bezuinigen om het falen van politieke Slapjanus jullie er rotzooi van hebben gemaakt in vier jaar goed te maken. Ja, en dat klopt. En dat moet ook gebeuren. Wat leuk was er als u hoort het, het klopt. Ja, gaat... ja en uh, dat is wel de politieke realiteit waarmee we te werken hebben. Maar wie schuld was het? Wie zat in de vorige colleges? Welke partijen? CDA? Nou, voor een deel dezelfde die er nu in zitten. Ja, dus CDA. dat maakt het interessant. Nou, uh, voor de luisteraars, kijk, u weet het, uh, alle Loppersum. Yeah. Maar ik ga, uh, welke partijen zaten er in het college vier, vijf, zes jaar geleden? Uh, CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. En die hebben er een rotzooi van gemaakt en toch zitten ze er weer in. Er ja, wordt, weet niet je... helemaal, niet helemaal. Het nou, Prem, ik moet toch even ingrijpen. Ja, we zijn minister. in 1990, hebben we een herindeling gehad. Toen zijn ja. er vier gemeenten bij elkaar gekomen. Ja. Loppersum, middelstum, Steden in het Zand. Ja. En in 1990 waren die eigenlijk allemaal al blut. Dus je kunt ook zeggen van die herendeling van 1990, die is helemaal fout gegaan. Ja. Dat hadden we nooit moeten doen met vier aanlastige gemeenten. Ja. Want dat, wat we nu hebben, wat we nu aan het opruimen ja. zijn, is een uitvloeisel van de herendeling van 1990. Dus zorg er nou voor, als we hier weer een herendeling hebben, dat je niet dezelfde <lacht> fout maakt, Prem. Ja, luister, ja. Ik heb, ik heb iets, uh, Margaret Thatcher is nu ontzettend in het nieuws, want er film is in première gegaan. En alhoewel de politiek heel vaak was waar ik van mening verschilde, wil ik graag dit laten horen. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings ...or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. Goedemorgen. U woont hier ook in Loppersen, meneer? Ja, ik woon in Loppersen, ja. uh, gaat u, Wat vindt u van de nieuwjaarsreceptie? Uh, het is kleinschalig, het kost niet veel... En, uh... Juist omdat vrijwilligers zijn uitgenodigd, uh, ja, gaan wij er vanavond ook graag naartoe. Maar het is belastinggeld, daar hoort Margaret Thatcher net. Iedere cent, de gemeente heeft geen geld, de overheid heeft geen geld. Het is ons geld. En, uh, uh, ook, ook mijn geld dus. Ja, ja. ja. En, en, en, en, ik denk u bent de artikel 12 gemeente. En ik ja. weet toen ik ooit heel arm was hier in Nederland. Had ik bijvoorbeeld een oude televisie bij het huisvuil vandaan gehad. En mijn stoel had ik bij het huisvuil. En ik gaf geen cent te veel uit. Maar dat kleine beetje geld heb ik er graag voor over. Okay. Ook een klein beetje geld van mij. Oké, okay, nou, en u mevrouw? Uh, ja, eigenlijk denk ik. Niet. Ja, u bent getrouwd, hè? Oh, ja, ja, ja. Het zal me niet lukken om in een goed huwelijk te stoken. Nee, dat lukt niet. Okay. Uh, burgemeester, kijk, u, u snapt toch wel uh, dat voor de mensen in, in andere gemeenten, Amsterdam, bijvoorbeeld, die heeft de nieuwjaarsreceptie geschrapt. Nee, maar in wezen, dat is ook een bevoegdheid in, uh, van Amsterdam. En ik zei zo pas al tegen jou... Ja. je moet ook, als het goed gaat in, in Nederland... moet je kijken naar de kosten die je uitgeeft, Want het zijn gewoon gemeenschapsgelden. Ja. En als een gemeente zelf de beslu het besluit neemt om het niet meer te doen... omdat ze zeggen van... wij vinden het niet meer in verhouding staan tot uh, uh, waar we het voor doen... Ja. dan moet je het niet doen... Maar ik, ik vind gewoon dat wij in Loppersum gewoon een juiste balans hebben gevonden... tussen het bedrag wat we uitgeven en voor welke groep we het doen. Want we doen het voor een grote groep vrijwilligers. Maar en dan kun je het ook in... uit uw eigen zak betalen, die 500 euro. Maar dat doen we toch ook? Nee, u betaalt het uit belastinggeld, die 500 euro. U kunt ook zeggen... Er zijn een heleboel bellers, ik kom, want anders wordt iedereen weer boos op me. Oh. Ik ga eerst naar meneer Herman Loerakker. Goedemorgen, meneer Loerakker. Goedemorgen. Dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen, want u heeft het erg druk. De gemeente Den Bosch heeft de nieuwjaarsreceptie geschrapt... en u bespaart 35.000 euro. Waarom? Omdat wij, net als alle andere gemeenten, ook gekort worden door de Rijksoverheid... en we dus met onze centen, publieke gelden, heel zuinig om moeten gaan. En de nieuwjaarsreceptie is een van de 70 voorbeelden van bezuinigingen. Maar u kunt zeggen, het is belangrijk vooral in Den Bosch, om binding te hebben, zodat u met uw burgers contact hebt? Nou, gelukkig hebben wij heel veel contacten met burgers en niet alleen op de eerste dag van het DWR. We zien door het hele jaar heen bij allerlei bijeenkomsten dat we heel veel mensen kunnen bereiken. Daar doen we het voor. En die nieuwjaarsreceptie was een van de middelen om ook op de eerste dag van het nieuwe jaar de mensen te ontmoeten. Maar de praktijk leerde dat we te weinig mensen zagen die we anders niet door het hele jaar heen zagen. En dus hebben we gezegd, die 35.000, die halen we terug. En we stoppen dat in onze algemene middelen. Nou, mag ik u complimenteren daarmee? Graag, Oké, okay. <laughs> hartstikke bedankt dat u aan de telefoon wilde komen. Meneer dankjewel. Van Rest, burgemeester en uh, meneer Brons, ik heb een vaste luisteraar die heeft altijd zinnige opmerkingen. Meneer Van Rest, goedemorgen. Van Barbara begreep ik dat u echt in de uitzending moest. Ja, en dan zal ik ook vertellen waarom, Prem. Ten eerste een heel gezond nieuwjaar. Dank u wel. Ik hou van je. Uh, ik heb een prachtig nieuwjaarsfeest meegemaakt. Hè, van een uh, schitterend. ...van de Nederlandse belastingcenten... ...ook van mijn belastingcenten. En dat was in Amersfoort bij Prem... ...na een jaar uh, uitzending... <laughs> wat, wat, wat kost we dat, Rem? Hadden... Hadden... <laughs> wat heeft dat gekost, prem? Ja, dat zal ik je zo... Meneer Van Rest. dat is van mijn belastingbezin. Ja. Jij zei we, het erbij. We hadden <laughs> eenjarig bestaan dat primtime één jaar op de radio was. En toen ja. hadden we één jaar lang was Rob Denijs, de Nijs. Ondanks we, uh, de bezuiniging we een, een, Die een... jij ook moet toepassen in je programma. Nee, meneer Van Rest, ik moet niet bezuinigen. Ten eerste ben ik geen artikel 12 gemeente. Ten tweede had ik zo zuinig geleefd in het eerste jaar. Dat er geld over was, dus we hebben niet extra geld hoeven aanvragen. Het is dus uit het bestaande budget betaald. En als het niet naar het feestje was gegaan, was het naar mijn salarisverhoging gegaan. Want ik ben gekke Henkje niet. Als het budget er is, gaan we het opmaken. Of in mijn zak, of in een feestje met luisteraars. Nou, daar ben ik zoals altijd weer uitgepraat, meentje. Maar ik hou van je. <laughs> okay. Dank u wel, meneer Farhest. Dus dat was het zeggen. feestje. Maar ik vind wel, ja, meneer, ik, ik, ik, ik word ook betaald door de belastingbetaler. Maar bij mij is er een budget en ik overschrijd niet. En het probleem is, nogmaals, meneer Brots, dat u hier overschreden heeft. Ja, dat is in het verleden gebeurd. Maar ik ja. kan je wel vertellen dat inmiddels de, de boekhouding aardig op orde is. Ja. Uh, dus dat betekent dat we een sluitende begroting hebben. En ik denk ook dat je ja, eigenlijk overschat, zeg maar, wat de kosten zijn voor zo'n feestje. Je hebt echt in de orde grote 500 euro. Ambtenaren uh, schenken de drankjes in, uh, snijden de hapjes. Vrijwilligers uit de wijde omgeving van Loppersum komen. Het is maar dat in een... de zomer dan? Waarom, waarom op 1 januari? Nou, het is een leuke traditie, hè? een leuke manier om elkaar te ontmoeten. Maar, maar, maar ziet u die denkwijze, ik, ik, ik, ik zal u proberen uit te leggen, maar misschien begrijpt u me niet. Um, als je ervan doordrongen bent dat het, als u dit geld zou moeten besteden alsof het uw geld was. Hè? Dat je... Dan had ik het ook gedaan, Prem. Ja, absoluut. Dit is gewoon iets wat, wat de moeite waard is in zo'n dorp als dit. Luister, als ik krijg het heel zwaar. Juka kan je me redden? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ik denk het wel. Overigens haalde ik ook de meubels van de straat hoor, in mijn arme periode. <lacht> dus, en, en ik ben het helemaal ermee eens. Kijk, de, de, iedereen kan iets goed praten. En dit is goed praten. Als het zo is dat de ambtenaar of de burgemeester of zo vindt dat er een feestje moet komen voor vrijwilligers, dan betaal je dat uit je eigen zak. Want linksom of rechtsom, dit is niet zijn geld. Dit is niet hun geld. Als je bij een groot bedrijf bent en er is overwinst, doe je een feestje ja. of je geeft een imbecile bonus. Maar dit is ons geld, er is geen geld op. Over. Tenminste, dat zegt de regering, er is geen geld over nergens ja. bij de regering. Dus nee, het is nooit goed om dit soort dingen te doen. Niet nu niet, maar helemaal niet. Ook niet als het goed gaat, want het is nooit het geld van de bestuurders. Reageer. Nee, dus het nee. is nooit het geld van de bestuurders. Het is inderdaad het belastinggeld, maar het wordt wel besteed aan de inwoners van Loppersum. Want het he de hele gemeente is uitgenodigd en ja, komen er ook komt, ja, en komen ook heel veel mensen. Hoeveel mensen komen er komt. ieder jaar? 100, 150? Ja, nou, in als U hebt 10.000 Hartstikke bedankt. U hebt 10.000 inwoners. Ik zal even vergelijken. Het ware onderzoek doen. Gemeente Lemsterland, Friesland. 13.578 inwoners. Die hebben uh, uh, uh, uh, een feestje. Met, dit dat kost 5000 euro. Lever, dat deel in Friesland. Die heeft ook een nieuwjaarsreceptie. 2000 euro. Gemeente Pekela, Groningen. 12.837 inwoners. Oppervlakte 50,22 kilometer. Weet u wat zij doen? Geen nieuwjaarsreceptie, al jaren niet... Ze doen een videoboodschap op internet. Hem, die organiseren wel iets voor hun vrijwilligers. Kijk, ja. uh, wij organiseren voor onze vrijwilligers ook vanavond iets... waarvan we zeggen, wij vinden die combinatie zo leuk. En omdat we die waarderingsprijzen uitreiken... hebben we ieder, ieder jaar... want ik hoorde de uh, burgemeester vanuit Den pas zeggen... je zag ieder jaar dezelfde, maar dat is bij ons niet zo. Omdat wij een prijs uitreiken, heb je ieder, ja, ieder jaar een andere samenstelling... omdat er steeds andere vrijwilligers binnenlopen... omdat ze benieuwd zijn wie die prijs heeft gekregen. Dus wij wisselen. En als als wij nu gewoon eh, dit zouden doen midden in het jaar... dan had je hier nu niet gezeten... We dan hadden we het waarschijnlijk niet gedaan. Maar wij hebben gezegd, we willen graag de combinatie tussen die nieuwjaarsreceptie. Je wilt je allemaal uh, het beste toewensen voor het komende jaar. En daar hebben wij die vrijwilligersprijs bij betrokken. Gaat u het volgend jaar weer doen? Als, Tuurlijk. Als het aan mij ligt wel. Het is een prachtige bijeenkomst om een hoop dorpsbewoners in één keer te ontmoeten. Met elkaar even te praten. Uh, contacten opnieuw uh, te leggen. Maar dat kan je uh, toch ook doen als je fietst of als je wandelt hierdoor. Ik, ik wandel hier door het dorp. Ik heb al twee, drie leuke contacten gemaakt. Nou, dat is uh, best wel veel Prem. Ja, nee, maar goed. goedemorgen. goedemorgen. Jan. Ja, goedemorgen met Jan de Vries. Ik uh, ken de gemeente Loppers op heel erg goed. En ik ken de burgemeester ook. En ik weet ook dat, de, dat deze gemeente zeg maar, uh, goed het best doet om hun financiën weer te krijgen. Ze hebben groot gelijk dat ze een uh, miljardenceptie organiseren voor vrijwilligers. Waarom? Omdat uh, je daarmee als gemeente ook laat zien... Dat je waardeert wat je vrijwilligers in je gemeente doen. Maar je hebt en geen deze geld. Doet het maar Jan, weet je wat ik niet snap? Ben ik zo gek? Ik snap echt iets niet. Als je geen geld hebt. Hè? Toen ik, ik, ik was hier arm en ik was jarig. Ik heb geen mensen uitgenodigd. Ik heb geen taart gekocht. Ik had geen geld. Dus ik heb gewoon een broodje met kaas gegeten. Prem, al die vrijwilligers doen dat voor niets. Is het dan raar dat je één keer per jaar ze in het zonnetje zet en dat je er een paar centen voor uitgeeft? Ja, u hebt geen geld. Maar, maar mag, mag je die ja, maar, vrijwilligers? Albert gelijk heeft. Albert je is de burgemeester, moment... Albert Rodeboog. Ja. Je moet op een gegeven moment aan, de, aan, je, aan je bewoners laten zien dat je als gemeente waardeert. Dat die vrijwilligers zich inzetten voor niks, voor de gemeenschap. En dan kan er echt wel een heel klein beetje budget ergens gevonden worden om dat uh, te kunnen gaan doen. En ik uh, feliciteer de gemeente met zo'n initiatief. U hebt die gewoon ingehuurd. U, uw goede persvoorlichter heeft Jan ingehuurd. Want... Ja, bedankt. <laughs> Oké, okay, ik zal even wat tweets. Niels Bosman, de gemeente daarna, heeft 125.000 euro uitgegeven. Daar hadden ze dus heel wat starters mee kunnen opleiden. Eens, Jacqueline zegt goed idee, receptie. Vrijwilligers bedanken en waarderen is een investering in Goodwill. Als je 1 miljoen hebt bezuinigd dankzij de inzet van vrijwilligers... wat is dan 500 euro? Zonder die inzet was er minder bezuinigd. Zie je het eens zo? Think Big Prim, niet zo calvinistisch, zo ken ik je niet. Luisteraars, over het algemeen zegt Jacqueline heel zinnige dingen. En ik ben... deze keer ook wel, Brian. Ja, ik vind ja, het echt ja, een goed, ja. uh, goede tweet. Nou, ik ben nog steeds ja. aan het twijfelen. Tjarek gaat een goede open nieuwjaarsreceptie... is een mooie gelegenheid om burgers, bedrijfsleven... maatschappelijke organisatie en bestuurders... de gelegenheid te geven elkaar en hun bestuurders... te ontmoeten buiten de waan van de dag... en de directe belangenbehartiging om. Een gemeente die daarin investeert... investeert in het contact met de mensen... Voor, voor wie zij wil werken en geeft het goede voorbeeld. Um, Robert, een borrel en een bitterbal moet altijd kunnen. Een nieuwjaarsborrel heeft een belangrijke sociale functie... ...die je niet zomaar moet schrappen. En Dick, ik ben ervoor om zo snel mogelijk met z'n allen... ...de boel op te maken, kapot te maken en nergens meer rekening mee te houden. Laten we gewoon met z'n allen zo snel mogelijk ter gronde gaan. Alleen dan zal het leden van de mens eigenlijk ophouden. Dick is altijd vrij negatief. Ja. En, en Prem, is het is natuurlijk ook wel zo dat dankzij deze nieuwjaarsreceptie... ...jij weer een uitzending hebt. Ja, ja, ja. ja, ja ook van belastinggeld betaald wordt, ik, overigens. Ik, ik, was, ik, was, uh, ik was het helemaal... Mee. Maar ik, ik, ik, ik, ik ben ook... Het verschil tussen mij en politici is... Ik, betaal, ik word schaamteloos, vul ik mijn zakken om goede radio te maken. Het moment dat ze me op Radio 1 e niet meer willen, ga ik lekker weer terug naar BNR, verdien ik daar nog meer. En het leuke vind ik dat ik met die bus, Ik ontdek je plekje betaald door de belastingbetaler. Ja, ik heb een fantastisch leven. En weet je wie de stroom betaalt van de bus op dit moment? Uh, uh, uh, nee, dat weet ik niet. De ik, gemeente Loppersum. De gemeente Loppersum. Oh, wat erg leuk was, ik, ik kwam vanochtend aanlopen samen met Barbara. En we zochten nog een bakkerij voor een croissantje. Toen reed een bewoner reed voor ons om ons de weg te wijzen. En daarna stonden en toen kwam er een hele lieve dame en die broek me een glaasje chocolademelk aan. En nu vraag ik me af, mevrouw, hoe heet u? Annie Gubbels. Okay, u bent zo hartstikke lief en medemenselijk. U vindt het toch ook verspilling van belastinggeld, dat feestje vanavond? Nee, ik vind het niet. Ik vind het heel goed. Deze vrijwilligers die uh, zoveel gedaan hebben voor de gemeente. Alleen al als we kijken naar de dorpshuizen die ze opgeknapt hebben. Wat is dan die 500 euro die hier aan besteed worden? Zij hebben tonnen zelf verdiend. Dus die, die 500 euro kan er heel goed af. Oké, okay, dan weet ik wat beter. Dan doen we die receptie. Maar zonder de burgemeester. Die houdt geen toespraak. Dan houden de vrijwilligers een toespraak. En schaffen we alle Politici die mogen niets drinken en die moeten bedienen. Nou, ik denk dat zij hun uh, deel hier ook wel hebben aangedeeld. Oh, dat, is, dat is niet nodig. Oh, wat even. Barbara zet iets in mijn oor te fluisteren. Wat zei je, Barbara? Oh, Rian is altijd ervoor. Maar u vindt dus dat het... als ik heb echt een probleem. Het zijn zulke lieve mensen hier. En eigenlijk wil ik ze ongelijk geven. Rianne, goeiemorgen, help. Goeiemorgen, Pram. Ik vind dat je iets te concreet denkt... Ik ben van de week hier in Venlo naar de uh, nieuwjaarsreceptie geweest. Ik ben gewoon burger van Venlo. Ik heb jaren in Rotterdam gewoond. Maar ik vind dat je van dat gemeenschapsgeld ook iets terugkrijgt. Want je krijgt een hele goede kans. Je ontmoet de burgemeester. Je ontmoet andere mensen om je zegje te doen. Uh, je krijgt er leuk contact andere burgers en zouden ze het niet aan de nieuwjaarsreceptie besteden dan gaat het geld toch op terug terugkrijgen doen we het niet dus ik denk gewoon dat je burgers op moet roepen om erheen te gaan om gewoon dan iets van je geld te hebben en een leuk contact te hebben met de mensen ja nou, nou, ja, nou, ja nou, nou dank je wel voor het bellen, maar niet te heus. Luister, ik heb, oké, okay, burgemeester, la, la, la, laat me iets persoonlijks vertellen, want misschien wordt het duidelijker. Ik uh, werd ooit in 1998 uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam. In, de, uh, uh, school, in het, het concertgebouw was dat. Ik kwam binnen en ik dacht, uit mijn belastinggeld. geld. Het waren alleen maar ambtenaren, politici uit de vriendjes. Je moest een uitnodiging hebben. Uh, de elite was er, het volk kwam niet binnen. En dan uh, zaten ze daar aan de rode wijn, de witte wijn. Er was een heel concert. En en een... Dat is een leuk verhaal, maar dat beeld klopt totaal niet met hoe het hier gaat. Dit is echt totaal anders. Uh... Iedereen komt hier binnen bij de nieuwjaarsreceptie. Ik bedoel de kapper, de bestuurders, de mensen die een kleinere onderneming hebben. Dan loopt hier van alles door elkaar. Ik moet toegeven, luisteraars, en dat doe ik met knarsen tanden, dat mijn beeld van de nieuwjaarsreceptie een heel andere was. Omdat ik gekleurd was door de geldverspilling in Amsterdam bij het Concertgebouw, waar het een elitair clubje was en waar geld werd stukgeslagen. En ik was blij dat burgemeester van der Laan het schrapte, want ik weet nog dat ik Harry van Bommel ooit bij zo'n nieuwjaarsreceptie zag. En toen zei ik, als de SP aan de macht komt, toen zei hij, schaf het als eerste af. Want ik vond het echt geldverspilling en het kost ongeveer 2-3 ton. Er ja. werd gewoon een heel theaterprogramma gemaakt. Ja, maar dat is niet in balans. En ik heb aangegeven dat we proberen het in Loppersum wel in balans te houden. Zuiders zijn, zijn met de middelen en toch de mensen in het zonnetje zetten. Met al die vrijwilligers die het hele jaar gebuffeld hebben voor het stand houden van heel veel schaken. als ik haat het als een cda me uh, uh, argumenten aandracht waardoor ik bijna ga bezweken. Ik probeer het nog als laatste. Want... Als geïnspireerd door deze uitzending 10.000 Loppersummers besluiten, we gaan allemaal vanavond naar het gemeentehuis. Ze zijn van harte welkom. En dan gaan al die raadleden meehelpen met het inschenken van drankjes. Oké, okay, hier loop ik alle inwoners van Loppersum op, om vanavond naar de Nujaarreceptie te gaan. Nou, oké, okay, burgemeester, ik, ik, ik zal een paar tweets voorlezen. Ik heb een suggestie voor de gemeente. En laat, laat me dit zeggen, luisteraars, ik hoop dat u uw gemeentebestuur belt en ze vraagt om een voorbeeld te nemen aan Loppersum. Want ik moet eerlijk toegeven, uh, uh, uh, als je zo een nieuwjaarsreceptie geeft... dat je zegt, we halen zelf de drank uh, binnen, we gaan zelf de kaas snijden... dus er wordt geen cateraar ingehuurd. En wij als raadsleden gaan zelf meebedienen alles... dan is het een nieuwjaarsreceptie in de, in de zin van de politicus als dienaar van het volk. Ten opzichte van die, van, van, van die politici die denken dat ze erfgenamen van de zonnekoning zijn... en als een of adel gebroed daar staan, terwijl allerlei dienstbodens het werk doen. Dat, dat is het niet. Dus ik, ik moet toegeven, uh, meneer Brons, dat ik... Luisteraars, ik ben gesandwiched door twee partijen met Groen erin. Uh, GroenLinks en CDA. En, uh, oké, okay, Luisteraars, ik trek mijn woorden terug. Ik vind dat de gemeente Loppersum wel een New year receptie moet geven. En dat het, ja, Dat het geen nou, verspilling is van dat belasting. Dat we dit dat mogen hel... meemaken, Prem, dat ja. jij ons gelijk geeft. <laughs> nee, nee, ja, ja. nee, maar ik, ik moet u eerlijk zeggen... Um, Opdat u artikel 12 gemeente was, vond ik het heel leuk, want er is heel veel discussie over de nieuwjaarsreceptie. Maar u heeft tenminste een verhaal wat erbij hoort, en dat hebben veel gemeenten niet. Dat klopt, dat klopt. Dus de grote gemeentes geven enorme bedragen uit. Als je kijkt naar de, provincie, of de gemeente Groningen, die geeft een ton uit. Van een ton kunnen wij drie jaar lang een zwembad openhouden. Ja, dus, dus dat zijn zo'n beetje de verhoudingen waar we het over hebben. Ik ben ik te veel uh, verkleurd door mijn beelden van de, de westerse maatschappij hier... en dat ik vergeet dat in het dorp het veel meer saamhorigheid is? Nou, jouw, jouw referentiekader is Amsterdam. En als je dat mee hebt gemaakt en je hebt dat gezien... dan kan ik me voorstellen dat je in de bus stapt en naar de mooie Loppersum trekt... om te kijken hoe ze het hier bij een artikel 12 gemeente doen. Maar wij zijn natuurlijk vandaar heel blij dat jij gezien hebt hoe het ook kan en dat we daar ook de mogelijkheid hebben gehad... om dat verder te verspreiden in Nederland. Dus complimenten daarvoor, Bren. Beppi, Beppi. Ik heb een paar luisteraars die het altijd leuk vinden om het te bashen. En Beppi is er zo in En die zegt, zoals gewoonlijk Surp Prim over helemaal niets. Die 500 euro, als we daar Nederland mee redden... Prim, wees een vet, en schenk die 500 euro uit je eigen zak. Burgemeester, u heeft gelijk. Ik weet alleen niet of u blij moet zijn dat Beppi gelijk heeft. Maar goed, tot slot nog dit, want dat is wel... Meneer Brons, jullie hebben hier een heel moeilijke periode achter de rug. Jullie moesten door die sanering en alles uh, door de appel heen bijten. Het, het einde lijkt in zicht, hè? Uh, het einde is in zicht zelfs. We ja. hebben een sluitende begroting voor de komende jaren. Dus uh, wat dat betreft kunnen we weer gaan denken aan nieuwe dingen... Ja, en dus het, het, het, het, het Loppersum gaat weer uh, uh, leuke dingen doen. Wat ik heb begrepen, dat, er hier heel veel, dat dit ook een heel toeristisch gebied is. Het is waarin... een prachtig toeristisch gebied. We hebben, Loppersum heeft 17 prachtige dorpen, 12 middeleeuwse kerken. Uh, veel van die dorpen op Wierden gebouwd. Het is dus echt een gebied waar je eens een keer naartoe zou moeten. In de zomer is het prachtig. Je waant je net in Frankrijk als je daar rondfietst, door de graanvelden heen. Dus ik kan iedereen aanraden om een keertje te komen kijken. En is het hier in de politiek, want ik blijf erbij. U kunt wel zeggen, burgemeester, ja, ze hadden nooit die herindeling moeten doen. Maar als je toen als politicus anders had gedacht... had je toen ook wel een manier... Uh... Ik, zeg, ik zeg niet dat je die herindeling niet had moeten doen... Ja. maar je had het anders moeten doen. Je had ook moeten kijken naar een bundeling van gemeenten... waar ook inkomsten uit uh, kwamen. Ja. En dan hadden we nu niet het probleem gehad... Maar die van politici hadden toen ook de tering naar de nering kunnen zetten... in de jaren hier aan nou, dat, dat, dat, ze... dat hebben ze ook wel geprobeerd. Alleen dat is niet gelukt. En de aanleiding is geweest vier arme gemeentes bij elkaar vegen. En dat moet je dus nooit doen. Jullie kregen nog wel extra geld tot 2014? Tot, tot, tot 2014. De dus tot en met 2013? Tot en met 2013 krijgen we nog aanvullende uitkeren. Hoeveel is dat ongeveer? Nou, dat, dat zijn een paar miljoen euro. Ja, een paar. 1, 2, 3, 4. 2. 2 miljoen euro. Dat krijgt u nog tot. En daarna moet u het zelf gaan doen. Ja, voor ja, maar een belangrijk deel is het ook achterstallig onderhoud. Hè? Want uh, ja. zo'n plattelandsgemeente als Loppersum heeft een enorm wegennet. Ja. Wat, wat, wat we zelf moeten betalen. En wat niet in verhouding staat tot het aantal inwoners. Hè? Luisteraars, ik zal Loppersum nooit meer vergeten. De dag dat ik stof moest happen in een combinatie van leuke, hele lieve bewoners en uh, uh, een burgemeester van CDA en een GroenLinks raadslid. Ik dank u hartelijk. Ik dank ook alle deelnemers en luisteraars. Dit programma is weder mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep en de gemeente Loppersum. Redactie Jeroen Schaaphok, Fatima Baya en Rien Aerts. Uh, productie Hans Twint, Momo Saru, techniek, logistiek en transport. Marien Albert Moer, &E Visser. Eindredactie, RG Barbara van der Klis. Zo de warme aangename stem van Dorald Mekens. Daarna Deborah Blekenhorst met een gids.fm. Loppersum is echt heel mooi, u moet er echt zeker naartoe komen. Tot morgen, namaste, dag. Got my gal, got my song, Got heaven the whole day long. Got my gal, got my lord. Got my Ik word nu omgekocht door de burgemeester met een cadeautje. Ik weet niet wat het is, maar als u op de webcam kijkt, dan ziet u het. Het is om de mensen ook uit te nodigen om nog een keer terug te komen in dit mooie gebied. De commissariaat voor de media heeft het gehoord.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 Dit is Radio 1.